Lot Lewin met het NOS Journaal. In de Chinese miljoenenstad Tianjin worden alle inwoners getest op corona. Dat moet binnen 24 uur gebeuren en iedereen moet zo lang binnen blijven. Aanleiding is een recente uitbraak waarbij een nog onbekende omicron variant is ontdekt. Tianjin ligt in de buurt van Peking waar volgende maand de Olympische Winterspelen worden gehouden. Daarom willen de autoriteiten geen enkel risico lopen. Na een week van geweldsuitbarstingen in Kazachstan zijn ruim 5000 mensen aangehouden. Dat meldt het Kazachse ministerie van Binnenlandse Zaken. De arrestanten worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling van meer dan 100 winkelcentra, bankgebouwen en overheidsgebouwen. Volgens de autoriteiten zijn 16 leden van veiligheidstroepen omgekomen afgelopen week. Over het aantal dode demonstranten is niets naar buiten gebracht. Werkgevers kunnen tot vandaag een definitieve berekening aanvragen van de loonsteun die ze in 2020 kregen vanwege de coronacrisis. Eigenlijk was de deadline dit najaar al, maar die hadden bijna 10.000 werkgevers gemist. Het gaat daarbij om een definitieve berekening van de loonkosten die ze hadden tijdens de lockdown. In Brazilië zijn zeker zeven mensen omgekomen doordat ze bedolven raakten onder een stuk afgebroken klif. 32 anderen raakten gewond, van wie negen ernstig. Drie mensen worden nog vermist. De slachtoffers zijn toeristen die op bootjes langs de rotspartij voeren op het moment dat er een stuk afbrak. Mogelijk was de klif verzwakt doordat het in het oosten van Brazilië veel heeft geregend. Het stuwmeer ten noorden van Rio de Janeiro is een toeristische trekpleister. En het weer. In de ochtend nog kans op een bui. Smiddags op de meeste plaatsen droog en af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt af en het wordt een graad of zeven. En morgen blijft het droog en liggen de maxima rond de zes graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Uithoorn is dicht bij de waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van de leer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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En daarvoor moet ik even Cor Draaier bedanken. Want hij is degene die iedere week weer al deze mooie muziek beschikbaar stelt voor dit programma. Daar danken wij hem hartelijk voor. En natuurlijk onze opening hoor u onze openings- of herkenningsmelodie, moet ik zeggen. Louis Davids met weetje nog wel oudje Een opname 1928. En Louis Davids, pseudoniem van Simon Davids. Geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1928. 1939 was een Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. En hij staat bekend als een van de grootste namen van het Nederlandse kleinkunst. En u hoort hem elke week natuurlijk met de uh, Weet je nog wel oudje? En nu een andere plaats heb ik een poosje terug ook voor u gedraaid: Zandvoort nummer 2. Louis Davids, nu hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Ieder jaar als het zonnetje weer lag, krijgen we de kriekel in ons bloem. We lak aan werken, willen ons versterken, Britse zeewind is daarvoor zo. Vragen Amsterdam maar waar ik zomaar zenuwen gaat. Hij antwoordt met het land met een, een gemak. Ik wil alleen naar voren, dan voor het bij de zee. De adel van ons land, de brave sint en Kattenburg en Uilenburg ligt door elkaar in dans. Ga jij mannen, monte Carlo, Zwitserland, ik doe niet mee. Ik wil alleen naar Zandvoort, samen naar Zandvoort bij de zee. Dan voor ik vol de poëzie Als een paar lichten aan de dicht. De bananen schillen, werkelijk een idylle En de zwemt uit de rude brie <laughs> Opgestrookte kousjes en kousjes extra fijn Kijk hoe democratisch we daar zijn I want to go to Marge Marge, just do it to me I love to lay and eat and catch the market breeze and play a ring of roses with the shixes in the sea. You can have your Monte Carlos. Dix still and the row high o I want to go to Market, where the black eyes winkles grow. And how nou allemaal even flink meezingen dat de muren scheuren en kraken. Ik ga alleen naar bla. Bij de de adel van ons land, de braven zitten stout. En Kattenburg en Arlenburg zitten op elkaar en Ga jij mannen, Monte Carlo, ik ziel en ik doe niet mee. Ik kus alleen een vang voor het samenstand voor bij de zee.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 After all. Oh. in the brain for the start. die anni met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 het was 1926. Ik zou wel eens willen weten wie mij thuis heeft gebracht uit 1927. En de populairste, Feesmars. En dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Dat was ook in 1929. Twee ogen zo blauw hetzelfde jaar. Ik heb een spijker in mijn schoen, 1931. Oh, je hebt hebben mijn sokken gestolen. Dat was uh, 1939. En de volgende plaats komt het 1947. Je hoort nu Kees Pruis met Zit ik op mijn Duiven platje. Ik koop mijn duim een platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duivel een keer mee. Zit ik Duiven, brein en vrede. Ik heb weer duiven zoals voor de oorlog. Mijn hok is weer netjes en schoon. Ik ben zo trots als een avond. Mijn vogels, mijn dochters zijn gewoon. Zie ik mijn koppel zich sierlijk verheffen, dan volg ik hun vlucht met plezier. Een zus, het op het plat, dan is het ik en heb ik het hier. Zit ik op mijn duimpen platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een de rietje en mijn duivel keer in de nee. Zit ik op mijn duimpen platje, dan is alles weer oké. Okay.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 Men, dual, dan, bo, ik, een koning, want men, Partir, samurir, Wat gingen de jaren toch snel? En al wat ik u nou vraag in mijn afscheidslied Vergeet u me niet, vergeet me niet Tabin, tabin In mijn hart neem ik met adieu partier c'est moi en peu en daarvoor kees bruis met ik zit op mijn duivenplatje. Zie ik lokale omroeper uit de Badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek... die dan elke week weer beschikbaar wordt gesteld door Kort. Beschikbaar wordt gester, gesteld door Kort Draaier. Die heeft, uh, ik hoor van 90.000 oud-Hollandse plaatjes. Nou ja, ook uh, niet alleen Nederlands, maar ook andere talen. Maar in ieder geval 90.000 uh, tracks heeft hij. Die uh, heeft hij weer weten te bemachtigen. En uh, ja, daar staan weer uh, een tal van Nederlandstalige liedjes op en zo... Uh geeft hij ons elke week weer een, een mapje... met allemaal leuke plaatjes die we dan weer voor u kunnen gaan draaien. De volgende artiest is Petrus Reumer. U kent hem als Piet Reumer, geboren in Amsterdam... op 2 april 1928... en al daar overleden op 17 januari 2012... was een Nederlandse acteur en presentator. En Reumer is natuurlijk vooral bekend... als zijn hoofdrol in de reeks Baantje En behalve in de Baantjeserie speelde Reumer ook in... Uh, Stiefbeen en Zoon en Het Schaap met de Vijf Poten. En tegenwoordig... Uh, uh, zijn zoon die heeft dan uh, de nieuwe baantje, uh, de filmen uh, gedaan. Iets minder, ja. We zijn natuurlijk altijd gewend dat, uh, dat Piet Reumer dat doet en dan in ene zijn zoon. Ja, het is toch anders, hè? En in ieder geval, hij had in uh, 1969 had hij een hitje. Nou, niet echt een hitje, maar in ieder geval een leuk plaatje gemaakt samen met Leen Jongewaard. En het nummer heet Vissen. Piet Reumer en Leen Jongewaard met vissen.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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Fietsen.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 Ze noemden hem Brandkastemanus, want dat was zijn specialiteit. Hij was eerst bij de trem Brandkastemanus, maar dat vond hij verloren tijd. Hij was een jongen die een keer zijn slag was land.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 ligt hij hier, zonder het minste geluid. Maar deze gevangenis, daar komt hij nooit meer uit. Iedere dans is een kans dat ik vraag.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 En ik, weet, en ik weet, dat is het grote moment dat ik heb gekend toen je kussen wou.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 September 1931 en overleden in Weert op 25 december 2010 was een Nederlandse zangeres. En samen met de uh, Rosie Beelen vormden ze jarenlang het duo de Limburgse Zusjes. En daarnaast vormden ze samen met haar man en Jan, uh, Jantje Hendricks het duo Jan en Ria Hendricks. En als solozangeres presenteerde ze zich onder de namen Ria Roda, Ria Hendricks en Marielle. En brachten ze diverse plaatjes uit. En ook nam ze in de periode tussen 1957 en 1959 samen met Johnny Hoos enkele singeltjes op. Verder heeft ze een tijdje in Helma en Selma gezongen. En u hoort er nu Ria Roda met Als het Orgeltje speelt. Als het orgeltje speelt in de straat. zien we weer Ria.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 Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? 40 jarige leeftijd. Uh, eigenlijk een beetje bekend werd. in de Jordaan wel te verstaan. Het was Tante Lee met Oos Johnny. En daarvoor hoorde u Wim Sonneveld met Het Dorp. En de volgende plaat is het 1962. Het heeft eigenlijk geen positie gehaald. in de, in de Nederlandse. In de, in, de, in de Nederlandse. Hitlijsten. Eh. Uh, in de Vlaamse hitlijst, want daar was hij voor gemaakt. Ik heb het over Johnny Hoes, wel bekend, regelmatig gedraaid in dit programma. En uh, het nummer uit 1962 is: Vader, waar is moeder gebleven?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 een beetje vrolijke klanken... Ja, het is toch het is kerst geweest. Het is oud en nieuw geweest. We zitten in 19... Twee, nee, 2022. Hoe kom ik nou weer op 19? En nee, we zitten in 2022 of 2022. En ja, sommige mensen zijn op vakantie geweest. En hebben natuurlijk weer het virus meegenomen. Dat is dan wel een beetje jammer, want We zitten nog steeds natuurlijk in de lockdown. Maar we moeten er wat van maken. De volgende artiest is de laatste voor vandaag. Uurtjes kort. Uiteraard volgende week uh, zaterdag. Tussen 1 en 2 s middags wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard ben ik er volgende week zondag weer. Vroeg in de ochtend tussen 9 uur s ochtends vanaf 9 uur s ochtends een uurtje met een lekker bak koffie en een mooie oud-Hollandstalige muziek. Een reisje van de jaren 30 tot en met de jaren 70 en dan met alleen maar oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest, een van de laatste artiesten, is Willem Frederik Christiaan Diebe.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 het wordt hem nu met een plaat, een opname in 1938, Willy Derby, samen met de, de Ramblers, met de Tipitin, of Tipitin, ja, Tipitin moet ik zeggen. En misschien nog zo meteen uh, Sylvain Poos en Eintje Davids. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Ik bedank nog even een kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En ik zeg misschien tot volgende week, en anders tot ziens. Ik zing nu ik dwarsig mijn zing op onzin zetten.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 Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi tom, tipi tom. Wat een lekker liedje, aardemelodie, waar je van geniet. Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, Allemaal alle dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi tom, tipi tom. Maar wat een lekker liedje, aardemelodie, waar je van geniet. Pom pom pom, tipi tipi deep tin, tipi tin, tipi Allemaal alle dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom De dat, terwijl hij een ongeluk af Hij sneed me op slag, maar hij zei ach, Loop hem, pak dat pak dat. Ik loop hier toen naar de kapel en liet toen me on herstellen. De dokter, o heren, sneed me toen weer. Kan je nog meer vertellen. Wat een lekker liedje, arme melodietje, je ervaren niet. Pom pom pom, dip dip dip, Allemaal dingen kan je erop zingen, in je goed of niet. Pom pom pom, dip Wat een lekker liedje, arme melodietje, je ervaren niet. Pom pom pom, dip dip dip, dip dip Allemaal dingen kan je erop zingen, in je goed of niet. Ik had chans bij.